Volgens de militaire vakbond VBM is er nog altijd veel mis op de Oranje-kazerne in Schaarsbergen. De bond reageert op een vertrouwelijk rapport van het ministerie van Defensie waarover de Volkskrant schrijft. Volgens het rapport hebben militairen op de kazerne op grote schaal drank en drugs gebruikt en werden vrouwen meegenomen naar de kazerne. Defensie zegt dat er maatregelen zijn genomen, maar vakbond VBM betwijfelt dat. Eerder bleek dat zeker drie militairen in Schaarsbergen slachtoffer waren van onder meer ontucht.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 nadat Spanje de macht in de deelregio had overgenomen. Er werd ingegrepen omdat het Catalaanse parlement... de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Regio-president Puigdemont heeft de afgelopen tijd... campagne gevoerd vanuit België. Hij vluchtte eind vorige maand samen met vier van zijn ministers naar Brussel. Het weernocht is bewolkt en grijs, het kan ook flink mistig zijn. Af en toe regen of motregen. Op deze kortste dag van het jaar wordt het 8 tot 10 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. De meeste vertraging nog op de weg in de randstad op de A4. Van Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen Oost, 6 kilometer. Vertraging ongeveer een half uur. De A22, Beverwijk richting Velzen bij Beverwijk, 3 kilometer. Kost ongeveer een kwartier. Na een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij Knopert Lunette 8 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht, vertraging ruim 10 minuten. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Knopert Rijnsweerd 9 kilometer door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht, vertraging zo'n 30 minuten. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Leiden 8 kilometer. De vertraging daar nog wel bijna drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, Roy Dongen en uh, Martijn Hendricks. Martijn Hendricks ja. uh, is. Uh, ik, ik mis Peter van Kerst. Wie is er niet bij? Die is jarig. Heeft Gefeliciteerd, een... Peter. Vanuit deze. Uh, <laughs> Goed excuus. Uh, vanuit ja, ja, dit absoluut. hotel. We zitten trouwens in Hotel Hoogland, <laughs> en iedereen die langs wil komen is uiteraard van harte welkom. Ja. De koffie is klaar bij. Uh,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 Het wordt ook vier jaar. Dat nou ja, je moet het verdelen. Ja, hè? Ja. Ja. Ja. Uh, waar ik het even over wilde hebben... is over uh, nummer zes. Ruimte voor ondernemers en uh, toeristen. Ehm... Um,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 daar, uh, weinig uh, aandacht voor, moet ik zeggen. Precies. Ja, dat vinden ja, wij ook. Dorp, ja, dat, uh, dat is helemaal met Want dat wordt gewoon uh, volgebouwd. En op dat stuk bij de Louis ja, wat wat open is, uh, ja, uh, wordt Carré, tegenover de Louis david ja. Carré, uh, de oude de Prinsessenweg. Ja, ik bedoel, daar ja, staan uh, zoveel uh, sociale uh, uh, huurwoningen. En daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak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 Nou oh ja, er zijn natuurlijk nog heel veel dingen die op die lijst staan. Nou, die betaalbare woningen, daar hebben we het net ook over gehad, hè. Uh, veilige en schone buurt. Ja, dat is natuurlijk toch... heel belangrijk, hè. Ja, daar heb ik hier ook wel eens voor gezeten. Ja. Is belangrijk is dat, dat, uh, dat we dat houden. want het is best een relatief veilige omgeving. Ja. Is dat ook uh, ja. wel verbeterd, daar bij de, bij de Vinkestraat? Ja, dat he? is ja? behoorlijk verbeterd. Okay. Ja. Er zijn goede dat maatregelen mooi, getroffen. Ja. Of, uh, of, uh, naar aanleiding van, of in ieder geval na onze uitzending, is er ja. van alles nou, gebeurd. Ja. Dus uh, dat heeft blijkbaar geholpen. Nou, dat is mooi. Dan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 je al eerder kunt nadenken over waar ja, uh, je naartoe gaat in de toekomst wat prettig is. Ja. Maar goed, dit over het wonen: <coughs> ja. behoud van Zandvoortse cultuur en het erfgoed. Ja, dit is overnacht een parlementje, om maar even een klein dingetje te noemen.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 En uh, dan is het klaar. Hier ja, moet het gewoon ja, weer, uh, zandvoort weer Zandvoort aan Zee. Ja, ja. Ja, die ja, mensen die uh, de, de bordjes van de gemeentegrens... Ja. willen gaan veranderen in uh, ja. Amsterdam... aan Zee, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, nee. maar dat gaat nee. op dit gebeuren. gebeuren. Nee. Nee. Nee. Ja, ja, uh, weet je, we oh, kunnen nee. het hele programma... met jullie bespreken, ja, maar, maar dat slecht. lijkt me niet wenselijk. Het is nogmaals een concept. Absoluut. Concept, dat ja. is absoluut wel belangrijk om te zeggen. Mensen die geïnteresseerd zijn... die kunnen dus naar de site van de VVD gaan... en kijken wat jullie concept is. En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 ook. Ja. De dames uh, nou, moeten allemaal... Uh, ja, dikke nekken. En ze zijn 25 aangekomen, hè. He? Ja, oh ja, het zijn echt... Ja, joh, het zijn beesten geworden, man. <laughs> wat verdorie Maar ja, hebben ze een dus, goed jaar gehad uh, uh, wat voedsel betreft? Prima jaar, he? Ja? De, de, de, de, de zomer tenminste, Want, uh, nou, laten we eerlijk zijn, voor het strand was het misschien niet zo'n beste zomer. Maar voor de natuur regen, zon, regen, zon, he? warmte. En dan... Het duin is dan nooit zo lang uh, zo, zo mooi groen geweest. Dus dat... Uh,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 uh, het beste zaad, zeg maar. Ja. Dus daar willen ze nakomelingen van. Maar die andere mannetjes die eromheen staan, die pikken dat niet. Nee. En, en de oude bokken die helemaal aan de buitenkant zijn, die nee. willen ook nog een uh, een vrouwtje mee pikken. Ja, ja. dus waar dus, ja, dus, dus, komen ze er wel doorheen? Ja, dan worden ze, zeg maar, bevrucht door, door die plaatsherd. Dus En, en eigenlijk, nou, zeker 95% van alle hindes die zijn uh, bev, uh, ja, vrucht, bevrucht, zeg maar. Ja,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 Soorten kleuren zelf. En een reuk, want ik zie hier bijvoorbeeld de stinkswam. Ja. Nou, dat is net of er een. ja, rottend. rotte eieren. Ja, wat, zoiets, ja, rotte eieren of, of een, een dammet wat dood ligt. Zo lijkt dat. Ruiken we dan ook wel eens in de winter. Dat je denkt, nou, dan weten we hem gelijk te vinden. Maar dan weet je ook gelijk waar een stinkswam staat. Want dat kan zeker. nou, 50 meter in het rond, dan ruik je Eindelijk. al in de vetten. hier moet er eentje staan. Echt, ja, zo'n ja. stinkswam. Ja. Maar goed, ze dus, beginnen dus,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 waar appels uiteindelijk aan komen... dat is de paddenstoel. Maar die hele ja. boom...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 Toen hadden ze het al ontdekt. Dat is ze zelf. Vroeger waren ze veel meer met de natuur ja, nog eh, ze met ze kruiden. en veel, ja. He, ja. Dat. Dus dat hadden ze gevonden. En dan gingen ze helemaal uit hun bol. En dan kwamen ze met die hakbijlen. Weet je, je ziet Echt die, die, die ja? platen we toch wel eens ja, van die Noormannen. Ja, ja. die dan uh, in Nederland gingen veroveren. Dus, uh, maar dat kwam allemaal. Er zijn Ja, <laughs> Maar ja. nou, Wij zingen gewoon een heel lief liedje erover. Ja. Kabouter Spillebeen <laughs> die erop zit. Maar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 Dat is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus nou, doe leuk, het vooral leuk, als je dat leuk. erg leuk vindt. Het ja. is op een zaterdag, dus het is te doen. Ja, onder begeleiding hè, is het natuurlijk. En er staat ja, een cape bij en, uh, met EHBO-spulletjes. Dus, ja, als je, dus, je, je het uh, zaagt. En, ja, je ja, zaagt. Ja, wel. ja, ja. Dus, nee, dat valt al. Uh, ja, pleistertjes moeten we altijd wel eens plakken hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast. Ja, en ja. Rozig allemaal, op het einde natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh, ja, het, is in, het is in de herfst ja, en in ja. de buitenlucht.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 daar, je hebt de roots en daar heb je nu ook een vogelmagazine zien bij.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 Glas, ja, dan wanneer, hoe weet je wanneer een paddenstoel giftig is? Nou, dat moet je echt op je wordt goed kijken.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 Ja, leuk. Ik, ik, ik kijk naar, de, naar het, uh, het programma en het is pittig het is inderdaad. In december is het wat rustiger, zag ik. Ja. Daar zijn uh, een paar wandelingen. En dan het laatste, dat, dat is, is 28 leuk, december, dat zijn de bunkers, bunkers. de boten ja. en bibberen. Dat is ja. ook voor jonge kinderen van 8 tot 12 jaar op en de Zandvoortselaan laag. Nee, botten. Oh, is het is botten. Bunkers, botten oh, en bibberen. Oh, daar staat oh. Boten. Ik vond ja, dat, boten. Ik wilde dat dat al vragen de de van de hoe zit ja. dat met die boten. Dat is een tikfout. Ja, een tikfoutje. Oké.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 Ligt hij er onder zo'n duin door een streek Ach, goh, te veel pootjes omhoog. Pootjes omhoog. <laughs>